Werd Oranje en in Transvaal, door een Nagessel geannexeerd? De boerenoorlog geforceerd. Strijdend voor het recht tot te bestaan, trokken vrijwillige legers de veld. Ondanks de enorme overmacht, werd een overgave in het oren, in Britse concentratiekampen met een vrouw en kinderen ondergaan, uit veewagons getransporteerd of naar een dood afgemarcheerd. Een op vier die is daar gebleven door Robbers en Kitchener omgebracht. Om zo het boerenhart te breken het uitroeien van diens nageslacht. Geslagen en met bloed doordringt, in volk onderdrukt en bebooit, omdat ze zich niet zomaar schikt, maar sommige dingen ver.